Got out of bed at all The morning rain clouds up my window And I can't see it all And even if I could, it'll all be great But your picture on my wall It reminds me that it's not so bad It's not so bad Kunt die zondagavond in, Dimitri Vekas en Thank You Not So Bad. Yes, goeie avond. avond. Ja, en gelukkig nieuwjaar. Ja, dat mag nog. Ja, nieuwjaar, nieuwe muziek. Even kijken wat Gij zo draaien. Huntrix, leuk. Coming ja. <laughs> up.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 Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feelgood Club. Word nu lid. Sport vijf weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit. Jouw thuis, jouw smaak. Met Karwaij. Nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Carwij, maak het mooier. Nu bij Jumbo.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 Dankjewel. En dan nog even de situatie op de weg. Er zijn op dit moment vijf vertragingen met de totale lengte van 33 kilometer. Dit zijn ze vanaf 14 minuten. Op de A2 Den Bosch-Maarsen tussen Vianen en Utrecht-Papendorp... 40 minuten vertraging. A27 Gorkum-Utrecht bij Houten ook 14 minuten. En de laatste op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lunetten... 16 minuten. Dat komt door een gladde weg daar. En dan de snelheidscontroles. Uh, dat is er maar één. Even oppassen op de A16 Doorrecht richting Breda...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 Maak vanaf morgen kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas en waag de gok van je leven. Slam Jeske van Ticht. Iets over zeven. Vieren de laatste uurtjes van het weekend met zometeen Tate McGray. dit voor Tat komt eraan, ook oh, Gary Ponte. Maar eerst Hendrix en David Guetta. Dit is Golden. Fusion. I was alone. Girl, they all see No more hiding met Damon Gray en tip En het eerste weekend van 2026. Ja, dat is het gewoon. Zondag 4 januari sowieso nog de allerbeste wensen. Want dat kan nog, hè. En hopelijk heb je een beetje een fijne jaarwisseling gehad. Ik in ieder geval wel. Ik uh, moet eerlijk bekennen. Ik ben er wel even twee dagen van van de leg geweest... maar dat is ook wel weer de beste manier om zo'n nieuw jaar te starten, toch? We zijn er weer helemaal herboren en dat is ook maar goed... want er komen oprecht zoveel leuke dingen aan hier op Slam. En daar vertel ik je binnen pak een beet vijf minuutjes heel veel meer over. En geloof me, dat wil je. En natuurlijk in 2026 ook gewoon de allerlekkerste muziek. Empire of the Sun komt eraan met Walking on a Dream... met nu Rudimental en Khalid en All I Know... My patience, heaven only knows I tried. I've been running back to business to leave this all behind. I never really learned those lessons. Wait a Sun. Met Walking on a Dream en zo moet het voelen toch als jij straks degene bent die in het vliegtuig stapt voor de gok van je leven. Begin 2026 bij Slam met de gok van je leven. Je maakt vanaf morgen namelijk kans op een onvergetelijke trip... voor jou en drie vrienden naar de hoofdstad van de wereld. En dat kan er maar één zijn, toch? Las Vegas. En dat is in ieder geval een hele grote droom van mij. Maar helaas mag ik niet meedoen. Jij wel, gelukkig. En ja, wij regelen dus de reis en het verblijf. En het enige waar jij je verder nog zorgen om hoeft te maken... is welke drie vrienden je meeneemt. En nog een belangrijke, of je je zakgeld ter waarde van 2026 euro op rood... Of op zwart set. Nou, dat lijkt mij vrij simpel, toch? En wie weet, verdubbel je het geld. Of niet. Maar verliezen kan je in ieder geval niet, toch? Als je met jou en je vrienden naar Las Vegas gaat. Vanaf morgen, 6 uur. Nieuw. muziek. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Anton, tot het eind van mei. Niet los. Thick. Sonny Fodera and D.O.D. Think About Us. Ik moet eigenlijk even vragen of ik hem ook in 2026 weer slammen mag noemen. Houdini hoorde je. En iedere zaterdag, ook in 2026, hoor je de Slam40 met de 40 populairste tracks van dit moment. En we hebben een nieuwe nummer 1. Welke dat is, hoor je zo meteen. 18 plus speelbus. Ja. Echt, Serieus. 7, 7, 7, 8. Oh, wat een geld. 1000. tot verdikken Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? winnaar? Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie weg van de massa op elizaushare.nl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 Nu bij Ben, dubbel dikke data. Dus 15 plus 15 gig voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A56. Kijk op Ben.nl. Een hele goede avond, het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht komt het tot nog meer sneeuwbouwen. Maar in het zuiden is het droog. Het vriest 1 tot lokaal 5 graden. En morgen zijn er opnieuw sneeuwbouwen en wordt het 0 tot 3 graden. Even oppassen dan wel, hè? MUZIEK. En dan nog even een blik op de weg, het slemverkeer de Flitsmeister. Ja, relatief druk voor op een zondagavond. En ik snap natuurlijk wel waarom zeven vertragingen. Ik neem ze met je door vanaf 12 minuten op de A2. Een file van 1 uur en 6 minuten tussen Denbos en Maarsen De afrit is daar afgesloten, komt door een ongeval met een bus. A27, Gorkum-Utrecht uh, tussen Houten en Rijnsweer. weer minuten door een ongeval. En de laatste op de A27, Utrecht-Gorkum tussen Lunette en Hagestein. 28 minuten, komt door uh, een gladde weg. En dan de flitsers, die zijn er op dit moment niet meer. Van Het staartje van je weekend. Met zometeen Avicii Without You. Met nu Haven en Kaylin Ergen met Iron. that sea through the darkness, you'd hide with me like the wind, we'd be wild and free. allerbeste Avicii met Without You. De week is inmiddels bijna voorbij. Maar vanaf morgen een nieuwe kickstart. Maandag en dan is vrijdag. Zie ik persoonlijk eigenlijk als een soort van closing. En zaterdag is toch de dag dat je je hele leven weer bij elkaar probeert te rapen. Toch even die auto schoonmaken. Een dwel door je huis. En in een gekke bui misschien zelfs wel de kerstbomen afruimt. Het zou kunnen, want het is wel de tijd van een jaar. Je hebt eigenlijk nog officieel twee dagen. Maar goed... Waar het op neerkomt, dat zijn allemaal klusjes die je natuurlijk liever niet doet. En juist daarvoor heb ik een tipje. Want iedere zaterdag maakt Anul een lijst met de 40 populairste nummers van dit moment. En even voor je beeldvorming het topje. Van deze week ziet er zo uit: 3, Teddy Swims, Stones and I, David Guetta Drie. met. Gang, gang, gang. Heven en Kalen Errigan met Iron. Heerlijk toch? 1 is vijf plekken gestegen. Tyla met haar nieuwste Chanel hoor je nu. Trying to read my mind I'm bringing this like crazy. man. don't chase me. Say you won't see me. Where you gonna take me? What is your name? What is your name? They say you love me. You're a Say you love me. For me, Chanel. Walking, standing tall, but still far for me. You come in with baggage, it's costly.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 Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to this. We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business oh yeah, yeah. This is Slam. replay misschien wel haar beste tijd. Volgens mij had ze toen zelfs rode haren. Zo vet. Hey, soms doe je een ontdekking en dan weet je, hier krijg ik gewoon geen genoeg van. Ik heb het op dit moment bijvoorbeeld met sambal op alles wat ik eet moet er een beetje sambal zitten, zelfs op mijn Naturel chips die zit ik echt met dat chipje erin dat uh, dingetje te dopen en dan breekt de chips weer. Nou, gelukkig heeft Afrojack meer een neusje voor nieuwe ontdekkingen. Die van hem leveren ook nog eens ontzettend veel geld op, niet alleen calorieën. Dus dat is fijn. Twee jaar geleden ontdekte hij namelijk Amel en hij tekende uh, ook bij hem zijn label. Dus bij Afrojack en samen brachten ze deze uit deze keer sowieso. En dat is gebleken, want Afrojack en Amel doken opnieuw de studio in. En ook deze track, die mag er zijn. Nieuw. Nieuwe, Nieuwe muziek. Nieuwe muziek. ontdek je op Slam. Jam back. Positief. Nieuw. music. muziek. Afrojack en Amel. Rivers. Slam i know i will be fine but right now it just hurts can't let go drown you out The one Er is iets en maar 29% van iedereen hier in Nederland kan het. En ik heb zometeen een truc waardoor dat gewoon hartstikke 100% gaat worden. Met nu, Axel en ik Rosso met Sunny Shining hier op Slam. A